Een snoepje geven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ik ga de juffer snoepje Ik ga de juffer snoepje geven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ik ga de juffer snoepje geven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ik ga de juffer snoepje geven Ik heb me nog nooit zo gevoeld. Maar ja, jongens, we gaan verder met de les. En trouwens, uh, na schooltijd is er een auto bij mij thuis. Uh, ik bedoel dus uh, huiswerkbegeleiding bij mij thuis. Ze er zes, geld. Morgen zijn we vrij. <laughs>